Sinds het aantreden van een nieuwe regering doet Italië er alles aan... om illegale migranten die naar Italië komen over EU-landen verdeeld te krijgen. De kapitein van het cruiseschip dat woensdag betrokken was... bij een dodelijke aanvaring met een kleinere toeristenboot op de Donau... blijft een maand in voorarrest. Dat heeft een rechter in Hongarije bepaald. De Oekraïnse kapitein moest voor de rechter verschijnen... in een onderzoek naar criminele nalatigheid op een openbare waterweg... Door de aanvaring zonk een boot met 35 opvarenden, 7 mensen werden gered, 7 opvarenden kwamen om en 21 mensen worden vermist. Een man die gisteren een bloedbad aanrichtte in het gemeentehuis in Virginia Beach in de VS, bleek over een toegangspasje te beschikken. Hij was een gemeentemedewerker, zo kon hij in de kantoren en vergaderzalen van het gemeentehuis komen. Daar liep hij om een uur of vier smiddagslokale lokale tijd binnen en schoot willekeurig mensen neer. Twaalf mensen kwamen om het leven, vier mensen raakten gewond. Over zijn motief is niets bekend. En een student die gisterochtend in kritieke toestand uit de Maas was gehaald is overleden. Twee mannen sprongen in Maastricht vanaf een brug het water in. Eén van hen kwam er zelf uit. De ander werd pas een uur later zwaar gewond op de kant gehaald. Hij overleed in het ziekenhuis. Het weer. Temperatuur blijft vanavond nog lang boven de 20 graden. En uiteindelijk koelt het af tot rond de 15. Morgen plaatselijk 32 graden. volop zon. En in de avond mogelijk een bui.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 In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Ja, natuurlijk de Euro Breakdown, jongens. Het is 4 over 8. We hebben de eerste drie tips van dit uur. Hebben jullie klaarstaan. Uh, Patrick, jij mag beginnen. Want jij had een, uh, een bad shit crazy tip. Ik had een bad tip. Crazy tip. Ik was wel heel erg een dilemma. Maar goed. Ja, dat weet ik. Ik weet dat een dilemma was. Ik zat te twijfelen tussen dan met Nomp. Maar dat is hem niet geworden. Misschien wordt dat dan volgende week. En waarom is dat hem niet geworden? Omdat ik Bets toch het lekkerste vind. Van Kensington. Oké. Van? Kensington. Kensington. Ja, oké. Mijn uitspraken zijn nog niet... Nee, maar zover was ik ook al. Maar dan maak ik niet oud. Kensington them bats God, and I Let me Washington. Tip van Patrick van deze week. Lekker is deze. Hartstikke goed, jongen. Ja. Ik ben trots op je. Ja, ik wil eigenlijk dood dan ook hebben. Die heeft die, die, die, natuurlijk met die trollen leger. De Toon is dan van 2011. Had die Distown Town als debuut. Mm -hmm. En 2016 was de laatste nummer 1. dit heet Shadowwind. Ja. Maar ja, door dat uh, trollen gedoe. En dat hij uh, uh, ja. alles verzonnen hebt Is hij weg. En dit was dan zijn comeback nummer. Maar helaas. Gaat die er het... niet kunnen doen? Nee, nee. Bieden niet? Nee. nee, dus daarom dat ik, nou, ik wil hem eigenlijk laten luisteren. Denk van, nou, hé, ja, zo'n comeback zijn. nummer en het was een lekker nummer eigenlijk. Maar misschien volgende week. Prima. Fanny, jij had een tip die echt Ik zei gelijk ja. Gewoon ja ja, oh, ja. ja, ja, ja, ja. Alleen maar om het weer. Alleen om het weer, ja. Ik zweer, heeft hij nog aankondiging nodig? Of zullen we nog gaan aanzetten? Gewoon aanzetten. Mooi weer, hè? En ja, ja, ja, ja, ja. oh, I met you in the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 Die hartstikke goed bezig, gewoon Kelvin hers, summer. Nou ik zeg ik, die ja. plaat die heeft geen introductie nodig. Dat hoort gewoon. Zeker Dat is gewoon bij goed. Het weer. Waarom? Ja. Dat is gewoon goed, heerlijk, lekker. Ja, hij past zeker goed bij het weer. Zeker, ja, zeker, hè? Zeker. Ja, het is mooi weer, helemaal he, in de opzicht naar morgen. die? Ja, joh. Schouderklopje. Schouderklopje. <lacht> heb je een evenwicht. Hartstikke goed sure. bezig. <lacht> Ho, oh, wat heb jij goed uitgekozen? Goed. Ik, <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb nu voor zelf voor, voor een plaat gekozen... van een artiest waarvan waar jullie zullen denken van... wat van... hoe komt die... What? Wie, hoe is dat? Wat? Kennen we hem wel? Ja, jullie kennen hem wel, maar dit was uit de tijd dat hij nog gewoon goede muziek maakte. En het is niet helemaal hetzelfde nummer. Het is een, uh, een nummer wat onder is genomen door Lost Frequencies. Um, en die hebben dus American Boy van Estelle en uh, Kanye West is even flink onder handen genomen. Daar gaan we nu naar luisteren. sound. See <laughs> ya. to get wow. down Van de Lost Frequencies, die hebben dus Astel en Kanye West ze flink onder handen genomen. Ik vond het op zich wel een lekkere plaat. Ja, zeker. Ja, Heerlijk. En ik zeg, beter dan wat Kanye West nu tegenwoordig doet. Maar dat, dat oh, is... Dat... Ja, nou snap ik hem pas. Ja, ja. ja. ja ik ben niet zo fan van Kanye West, maar meer door, meer door rare uitspraak. Rare dingen die hij de laatste allemaal weer, weer heeft uitgesproken. En ik en, denk van, ja, weet je, moet dat nou? Is dat nou echt nodig? En blijkbaar wel voor hem. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Voor hem wel. Ik vind het jammer. Ja, ik vind ja. het jammer. Maar ja. Hé, hey, wij gaan uh, gelijk... Uh, ik uh, ga jullie gelijk... We hebben nu de tips hebben gehad. Ik zet ze even snel op een rijtje voor jullie. Want de eerste tip, uh, dat was uh, van Kensington. Die kwam van Patrick of Bats. En de tweede tip. Hé, hey, hier gewoon. Schuilpapje. Schuilpapje. Het was Summer van Kelvin Harris. En uh, mijn tip uh, was deze week van uh, Estelle Kanye West... en Lost Frequencies, the American boy. En, en dan gaan we nu gelijk verder. Want uh, ik heb jullie ook natuurlijk beloofd... dat wij uh, de vierde tippen in dit uur gaan onthullen. Vierde en, tip? En uh, daar... Uh, sorry, vierde tip. Uh, vierde nieuwe binnenkomer. Ik zeg het verkeerd. Alweer? Alweer. <lacht> nou, dit is, Patrick is een soort van taalnatie. Maar dan, dan, dan, dan, dan op de radio. Ja. Normaal gesproken zeg ik alles verkeerd. Ja, weet je? Weet je? <lacht> <sie> ja. ik, ik denk houd die bouwen het heel graag. Ja. <sie> hey, uh, Kaigo en Chelsea Cutler hebben de samenwerking opgezocht en die hebben daar dus de volgende plaat hebben ze daar tegen horen gebracht en dat is not okay. Dan gaan we nu naar luisteren, dus de vierde nieuwe binnenkomer van deze week in the Urban Breakdown. Seven months,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 He's... Yeah.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 More. Schuif nu aan tafel, schuif, je weet ik ben kapabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, is nog zoeter dan de waffel. Ja, maar jammer niet. gezonder dan van En jullie shit is zo verslaven. Yeah. En ik ben lijf in de hoos vanavond. Yeah. Ja, lekker jongens, klok van half negen. We gaan gelijk lekker doorrammen. Want ik heb voor jullie de nummer 20. Tot en met 10 dit uur klaarstaan. Bij 20 beginnen we met Who Do you Love, The Chainsmokers en 5 Seconds of Summer staat nu 16 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 14 en op plek 19 hebben we Talk, Kelly Disclosure 12 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 17. Op plek 18, Phone Armin van Buren en Gary Bay 4 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 13, is dus 5 plaatsen gezakt. Starry Night, Peggy Goo daarentegen doet het hartstikke goed. staat ook vier weken in de lijst is van plek 19 juist naar plek 17 toegegaan. En net als vorige week, Alan Walker, On My Way, al 10 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 16. Op plek 15, What I like about you. Jonas Blue en Theresa Rex, 10 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 18, is drie plaatsen gestegen. En de nieuwe binnenkomer van deze week, en dat is de nieuwste, is Not Okay, Kygo en Chelsea Cutler op plek 14. En we hebben nu op plek 13 Giant, Calvin Harris en Ragambo. Bowman 20 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 12, is dus één plaatsje gezakt. En op plek 12 hebben we I Am Not Alone. De Camel Fat remix van Calvin Harris staat 5 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 18. 8, 4 plaatsen gezakt. Saflav, Vici, Agnes en Vargas en Lagola... lijkt het een beetje moeilijk te hebben om die top 10 voor de rest in te komen. Staat nu op plek 11, net als vorige week. Staat drie weken in de lijst, dus alles kan nog gebeuren. Dan twee weken staat hij pas in de lijst. Twee weken nog maar. Oh yes, rockin' with the best. Late back Luke en Keanu Silva. Stond vorige week nog op plek 29. Dat was toen een nieuwe binnenkomer. En hij staat nu op plek 10. Daar gaan we nu naar luisteren. Hierna hebben we Je moet het maar weten. De dames en de heren zijn strijdvaardig. En ze zijn er helemaal klaar voor. Wie gaat het winnen? Is het Vanity? Is het Patrick? Dat hoor je natuurlijk Ik. straks na. Oh yes, rockin' with the best. Shot me into the night.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 Best oh yeah die net voorbij komen. Lateback Luke en Keanu. Heerlijk. Plaatsje 10 deze week in de Euro Breakdown. Dames en heren. Ja. Het is tijd. Voor. Hartstikke goed. Ik ben trots op jullie. We hebben ook wel een beetje een sportuurtje. Ja, we zeker wel. Jij vechten, ik hongbal. Ja. Dat gaan we zo uitleggen. We gaan gelijk <lacht> beginnen. Want uh, ik heb een paar mooie vragen voor jullie klaarstaan. En ik ben benieuwd hoe scherp jullie zijn vandaag. <lacht> na het mooie zomerweer. <lacht> ik, ik ben net geslepen. We hebben drie vragen. We gaan beginnen met de snelle ronde. Ik dacht met vraag 1 beginnen we toch? Ja, we hebben drie ja, vragen. Okay. We beginnen met de snelle vraag. Hier moet je, echt dit moet je weten. Oh. We gaan beginnen. Hoe heet de Britse superspion... die talloze films achter zijn naam heeft staan... Vanity steekt een hand op. James Bond. Ja, Vanity zegt James Bond. Oh, was dat zo'n vraag? Ik dacht gewoon een specifieke naam. Maar ja, James Bond. <laughs> Vanity, lekker <laughs> bezig. Het was en 007. Dan, ik, ik denk te moeilijk. 1-0 voor Vanity. Dat is geen goede vraag, maar oké. Okay. Ah, we gaan door. Hartstikke goed. <laughs> dan de volgende vraag, die is wat lastiger. Wat is het grootste orgaan in het lichaam? Uh, Ja, ik kan mij wel aankijken. kijken. maar hoe gaat het nu worden? Patrick, de huid, de huid, orgaan, hè? Ja, dat is de huid. De huid is een orgaan. Maar niet uit, we gaan verder. Vanity. Wat denk jij? Volgens um, mij, volgens mij bloedvaten. Orgaan, mensen. Orgaan, orgaan, orgaan. orgaan. orgaan. orgaan. La la la la la. Jullie hebben het allebei. Ik weet het ik even niet. Nee, nee, nee nog niet. We hebben we het allebei fout? Denken? Je hebt al een antwoord gekregen. Ja, ja. ja, dat is waar. Ja, ik ook. Dus allebei fout. <laughs> Verdorie, jongens. Dat oh, is... dat was een zintuig. de zintuig. De, de, de lever. De lever is het ja, grootste orgaan in het lichaam. Bij jou misschien, ja. Ja. <laughs> Zeker wel. Zoveel... Ik was in de war met zintuig. Kay. Dat is de huid. Dan gaan we naar de laatste vraag. Oh shit. Nou, de laatste vraag hangt het vanaf, hè? Als Vanity hem nu pakt, dan wint ze. anders moeten we de. Uh... En nou, kijk, als, als jullie allemaal weer fout hebben, dan wint ze alsnog. Dus Fennethiem moet gewoon <laughs> een van deze twee opties in ieder geval hebben. Oh ja. Patrick mag in ieder geval geen punt scoren, denk ik dus. Maar oh. het gaat nog langer duren. Uh -huh. <laughs> nou. In welke stad speelt CSI zich af waar Horatio de hoofdrol in speelt? Patrick was eerder. Miami? Patrick zegt Miami. Ja, Patrick, ja, hij was goed. Het was de, op Miami, op New York. Patrick herpakt Goppie, zich. He? Patrick herpakt zich. Diepie. Hartstikke goed. We hebben een, uh, een, een unieke situatie. 1-1. Ja. En daarbij moet ik nog één vraag stellen. Ja. En dit is ook weer de bliksemronde. Oh jee. Niet te moeilijk denken. Wat is. Of zal ik hem nog moeilijker maken? Ja. ja. Welke Amerikaanse president had een affaire met zijn secretarissen? Nee, ik weet het niet hoe is. Namen. Waarom doe je iets met was, namen? Was het Bill Clinton? Kan. <laughs> ik zeg Bill Clinton. <laughs> oh nee. shit. Oh. <laughs> Jij haalt je antwoord terug? Nee, ah. nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> <laughs> nee ik blijf. Nee, ik, ik, ik, ik durf het niet. Ik durf het niet. Nou... Ja, ik, ik, blijf, ik laat hem staan. Ja, laat hem staan. Ik kijk naar fanaties blik en ik denk van, ik laat hem staan. Ja, Vanity, die weet uh, <laughs> het denk ik wel. Ja, dat, dat, hij, hij is goed, want ik weet dat, dat Hillary Clinton nog zo, dat er zo gedoe tussen geweest is. Ja, en de beroemde uitspraak. I did not have sexual relationship with that woman. Dus, ja. Patrick. Je moet hem gewoon niet meer laten winnen. Hij krijgt gewoon sterren lures. Het is verschrikkelijk. Ja, sorry. Nou ja, Noem je het laten winnen? Het is gewoon ja. gebeurd. Het ik weet gewoon gebeurd. iets meer dan jij. En dan win je. Je was net wat sneller dan ik. Jij wist het niet. Jij zegt, oh shit, hoe heet die ook alweer? Ja, ik wist het wel. Oh. Maar ik was alleen Clinton. Verder niet. Oh. Ja, maar je moet de complete naam en op tijd je hand omhoog steken. Aha. <laughs> voor, hoor je die arrogantie? Ja, ik, hoor voor, het die arrogantie? Ja. ik ben niet arrogant, ik ben gewoon... De maar weet moe. je wat? <laughs> Vanity, laten we het gewoon zo doen. We doen gewoon, ik zeg gewoon carry on. Microfoon uit? Nee. Nou ja, <laughs> dat, dat, dat, dat had ook goed. We doen de volgende keer. Volgende keer win ik gewoon weer. Nou, weet je, Vanity, deze doe ik speciaal dan voor jou. Hè? Omdat je weliswaar niet gewonnen hebt, krijg je over mij de poedelprijs. Fisher, you little beauty. Dankjewel. <laughs> Marshmallow, fresh here with me. Hoorde je net voorbij komen in de your breakdown? We hebben net een, een, een, een, ja, een veel bewogen, uh, je moet het maar weten gehad. Jazeker. Want uh, het was uh, toch uh, wel pittig. Ik denk, uh, nou, er gaat, uh, er gaat er eentje met, met, met, de, met de prijzenpot van door vandaag. Ja, niet dat... <laughs> zo, zo langzaam als jij reageerde. Ik was heel langzaam in een... ja. ik was toch eerder. Ja, nou nee, ja, dat. Nou ja, je was niet. Ik de denk, nee, ik geef de, de, de eerste punt geef ik aan Vanity. dan kan ik de andere twee goed hebben. Dat zou ik ook zeggen. Oh, oh, oh verschrikkelijk. Uh, Af en toe krijg je ook wat van die jongen. echt waar. Ja, wat hè? Je krijgt helemaal niks. Een punt over. Ja, dat is het enige, ja. gaan <laughs> We gaan tussentijd snel verder, want ik heb nog een kort nieuwtje, want daarna gaan we lekker afwerken. Want we gaan door naar de nummer 1 straks. Uh, Jonas Brothers, uh, die gaan dus met de Europese Tour uh, in. Ja ons veroveren. Want ze doen met de Europese tour in februari eh, komen ze langs in het Ziggo Dome 2020. De Jonas Brothers komen begin 2020 dus naar Nederland met hun uh, Happiness Begins Tour. Uh, toen, uh, dat doen ze op donderdag 20 februari. Ja, ik zeg het goed. In de Zico Dome in Amsterdam. En het trio kondigde vrijdag een Europese tournee uh, aan door 15 steden. Uh, deze tour volgde kort op de bekendmaking van de reeks concerten in Noord-Amerika. Met shows in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Daarbij uh, komt het aantal optredens op uh, 67. Zeg ik dat goed? Ik, ik twijfel af en toe. Ik, een beetje, ik moet een beetje knijpen met mijn ogen af en toe. Ik kan dat het is de niet zo lezen. He? Ja, gewoon oud. <laughs> um, dus ja in ieder geval... Uh, de 67 optredens. Uh, de Europese toernooi start op 29 januari in Birmingham... en eindigt op 22 februari in Parijs. Uh, de kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start op uh, donderdag 6 juni via Ticketmaster. En uh, Kevin, 31 jaar, Joe, 29 jaar en Nick, 26, uh, traden eind 2009 voor het laatst op in Nederland. En in 2010 gingen ze uit elkaar. Waardoor ze dus in 2013 probeerden terug bij elkaar te komen, maar dat mislukte destijds. En uh, dit jaar uh, maakt bekend weer een groep te gaan vormen. Dus uh, voor de fans van de Jonas Brothers, ik wil zeggen Jonas Blue, het is zo... <laughs> de Jonas Blue Brothers, Blues Brothers. Nee, de Jonas Brothers, uh, die gaan dus weer bij elkaar komen en ze hebben dus een, uh, een optreden hier in Nederland. Gaan ze wat ze gaan verzorgen op uh, 20 februari op een donderdag in 2020. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Wij gaan in de tussentijd gaan wij verder. Wij gaan doorwerken naar nummer 1 van de Euro Breakdown. Wie dat is, dat ga je natuurlijk straks horen. Ik heb voor jullie in eerste instantie klaarstaan. Summer Days, Macklemore en Martin Garrix. En daarna krijg je natuurlijk nog een extra cadeautje van me. Maar wat het is, dat hoor je straks gewoon.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 Ja, je hoort piece of your heart. Medusa and the good boys hoorden hier voorbij komen. Lekker, lekker, lekker. Ja, het is een heel gezellig uh, sociaal uur hier uh, bij <laughs> hier <in> de heer <laughs> Eentje op de telefoon. Ik, ik, zou, ik, zou even, ik zou het heel even uitleggen. Uh, uh, Patrick is in de tussentijd Tussen de nummers door, als we even. We, we hebben alles al ingepland hè, laten we dat even vooropstellen. Maar uh, tussen de nummers door, uh, dan heb je altijd nog heel even, altijd even twee, drie minuutjes dus pauzes. Patrick is in de tussentijd even snel zijn honkbalwedstrijd aan het volgen. Uh, ik uh, kijk nog even snel wat UFC tussendoor. En. Uh, ja, is, we zijn heerlijk. heel sociaal met elkaar. Ja, we verzorgen we zorgen, we zorgen jullie zorgen we uiterst goed. Ja, we, we draaien de lekkerste platen voor de, die, we, die, we, die Nederland te bieden heeft. En Europa te bieden heeft. Maar we zijn gewoon minder sociaal naar elkaar toe. Ja, we zeggen geen woord. Ik denk dat het een beetje ja, komt... Alleen, oeh, wat een mooie actie. Oh, lekker in die nekklep. Oh, wat een lekkere bal. En, ja, <laughs> ik, kijk, weet je, dat, dat, dat Vanity wat minder tegen Patrick praat, dat snap ik wel, weet ja, je. Ja, ze he? hebben verloren. Dat nou, is, ja, nou ja, ja Patrick, jij ja. gaat een beetje naast je standbeen lopen. Welke been? Naast nou, je standbeen. Ja. Welke been is mijn standbeen? Ja, dat is het. Uh, jij, jij bent rechtsdragend, dus. Uh, ja, is dat zo? Nee, niet de is je ja. standbeen. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh denk ik wel, ja. Oké. Oké. Oh my god, waar ben ik beland? Nou, is je benauw? nou. Hier, hier heeft God niks mee te maken hoor. Oké, okay, Sergie. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We oh. hebben een uh, veelbelogen twee uur gehad. Lekkere platen, goede tips ook deze week. Vier nieuwe tips. Uh, die ga ik nog heel even kort even één keer op een rijtje zetten voor jullie. Tips, sorry. Vier nieuwe binnenkomers. Ik weet niet wat ik heb met tips. We hebben, drie we hebben wel tips. drie goede tips. Drie goede <laughs> tips. Ik ga de vier binnenkomers nog één keer voor jullie op een rijtje zetten. We hebben op plek 38 hebben we binnengekregen deze week. Armin van Buren, Van Helen en Jump. Op plek 33, Off The Grid, EDX, Amba Shepard. En op plek 29 kregen we... Kregen wij One Touch, Jess Glynn en Jackson Jones. Um, dan op plek 14, mooie hoge binnenkomen. Not okay, Kygo en Chelsea. Cutler. Dat zijn dus de vier nieuwe binnenkomers van deze week. Hartstikke goed. Wij gaan lekker naar de nummer 1 toe werken, want het is tijd. Yes, ladies and gentlemen, people. people zonder verder, verder omhaal, lekker. Hmm. Oh yes, rockin' with the best. Lateback Luke en Keanu Silva vind je deze week op plek 10. Het staat nog maar twee weken in de lijst, maar de snelste omhoogkruiper. Die er bestaat. Er bestaan ook onlaagkruipers, maar dit is een omhoogkruiper. Op plek 9, Happier, Marshmallow en Bastille vind je al 40 weken in de lijst, stond vorige week op plek 10. Is toch weer een plaatsje gestegen. Carry On, Kygo, Rita Ora vind je deze week op plek 8. Het staat nu 6 weken in de lijst, stond vorige week op plek 7. Is één plaatsje gezakt. You Little Beauty Fischer, speciaal voor Vanity, staat nu drie weken in de lijst, Stond vorige week op plek 15, stijgt van plek 15 naar plek 7, gaat hartstikke goed. En Here With Me, Marshmallow, Chiffres, twaalf weken vind je die alweer in de lijst, stond vorige week op plek 5, staat nu op plek 6 één plaatje gezakt. Op plek 5, All Day and Night, Jax Jones, Martin Solvik en Present Europa, staat de acht weken in de lijst, vorige week op plek 6 één plaatje gestegen. Dan gaan wij naar plek 4 toe. Don't call me up. Mabel stond vorige week nog op plek 2. Heeft daar heel wat weken mogen vertoeven. Heeft daar zelfs staat nu ook al 17 weken in de lijst. Maar is nu verstoten. Op plek 3 Summer Days Martin Garrix... en Michael Moore featuring Patrick. En die staat nu 5 weken in de lijst. Want vorige week op plek 4 is dus één plaatje gestegen. En Peace of your Heart, Medusa en de Good Boys. 5 weken in de lijst staat eindelijk wat dichter bij die nummer 1. Staat hier dan volgende week, dat gaan we meemaken. Maar is dus één plaatje gestegen. Voor de mensen die goed hebben opgelet, en misschien die ook iets minder goed hebben opgelet, zal ik jullie. Ja, ja is het denk ik eigenlijk geen geheim? Welke de nummer 1 is. Het is het nalatenschap van een van de betere DJ's van de wereld. Helaas zijn we hem vorig jaar verloren. Maar we hebben nog steeds zijn muziek. En dan heb ik het over niemand minder dan Avicii met Aloha Black met SOS. Alweer drie weken. Nee? Hoeveel weken? Oh, al vijf weken op nummer één. Zoiets. En daar gaan we hem ook houden. Ook. Deze week hebben we hem alweer SOS. My mind to rest Two times clear, and I'm acting low A pound of weed and a bag of blue I can feel your love Pulling me up from the underground I don't need my drugs We could be more than just part-time lovers I still feel your touch Picking me up from the underground I don't need my drugs We could be more than just part-time lovers